9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal neer over de inhuldigingskwestie. Geert Wilders neemt geen genoegen met de uitleg van Eerste Kamervoorzitter. En de beurzen in Amerika en Japan duikelen naar beneden. André Meinema legt uit waarom dat gebeurt en kijk naar de openingen hier. Hier is het NOS Journaal met Dorot Megens. Veel ziekenhuizen declareren hormoonspiraaltjes die patiënten zelf hebben gekocht. Zorgverzekeraar Achmea vermoedt dat ziekenhuizen in een aantal gevallen bewust joemelen. Patiënten die een spiraaltje willen laten plaatsen in het ziekenhuis... moeten het voorboedsmiddel eerst zelf kopen en later bij hun verzekeraar declareren. Gynaecologen krijgen uitbetaald voor zowel het plaatsen van het spiraal... als de aanschaf ervan, al dus verzekeraars. Bij een eerste controle onder ongeveer 25 ziekenhuizen... heeft Achmea 600.000 euro teruggehaald. Binnenkort start de zorgverzekeraar een onderzoek bij alle ziekenhuizen om geld terug te halen. Fraude met voedsel wordt in Nederland niet of nauwelijks gemeld. Het voedsel wordt wel geregeld getest, zegt verslaggever Gertjan Dennekamp. Er wordt gecontroleerd of er wel in het pakje zit wat erop staat... of de runderworst wel rund is. Eh, en dan wordt ook soms ontdekt dat dat er niet in zit. En wat dan vooral opvalt, is dat daar geen melding van wordt gemaakt... Over de afgelopen twee jaar kreeg de NVWA zes meldingen van fraude... maar uit een inventarisatie van de NOS langs betrokkenen en experts... blijkt dat in werkelijkheid veel vaker fraude wordt ontdekt. In Griekenland is een 24-uur-staking begonnen... uit solidariteit met de medewerkers van de publieke omroep. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. In het land rijden geen bussen en treinen. Trams en metro's rijden een aangepaste dienstregeling. Luchtverkeersleiders leggen hun werk twee uur neer. Veel overheidsinstellingen houden hun deuren gesloten. Journalisten staken ook. De Griekse regering is diep verdeeld over de kwestie. De twee centrum-linkse coalitiegenoten zijn woedend... maar sturen vooralsnog niet aan op een breuk in de regering... zegt correspondent Connie Kees. Ze hebben premier Samaras voorgesteld om te gaan overleggen... over de reorganisatie van ERT, van de publieke omroep. Maar ze willen wel dat de ERT gedurende dat proces open moet blijven. Het hoogwater in het overstromingsgebied rond het Duitse stadje Lauenburg is wat gezakt. Het waterpeil is afgelopen nacht met 6 centimeter afgenomen. Vanochtend was de waterstand bij Lauenburg 9,50 meter. Gisteren was dat nog 9,56 meter. De situatie is gestabiliseerd en er zitten geen scheuren in de dijken. Het waterniveau blijft in de loop van vandaag dalen, zegt een woordvoerder van het crisisteam tegen het Duitse persbureau DPA. De onderwijsinspectie vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de toekomst van de Ibn-Galdun-school. Die islamitische school in Rotterdam is te spil in het schandaal met de uitgelekte eindexamens. Hoofdinspecteur Steur zegt dat daarvoor eerst het onderzoek van het Openbaar Ministerie moet worden afgewacht. Volgens Steur staat inmiddels wel vast dat de gestolen examens ook buiten Rotterdam zijn terechtgekomen. We leven in een wereld van internet. Een e-mail. Dus het kan zijn dat via internet, via relaties en neefjes en nichtjes. zaken heel snel over het land verspreid kunnen zijn geraakt. Scholen is gevraagd om heel precies te kijken naar verdachte patronen. of opmerkelijke uitslagen bij de gemaakte eindexamens. Vorig jaar zijn meer gevallen van ouderenmishandeling gemeld dan in 2011. Het aantal meldingen steeg met 3% naar 1027, meldt het landelijk platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Psychische mishandeling van ouderen komt het vaakst voor... gevolgd door lichamelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Voorzitter Van Dongen van het Platform. Als je kijkt naar de plegers van ouderenmishandeling... dan betreft dat zowel mensen in de familiaire sfeer, dus in de persoonlijke sfeer... maar ook professionals, dus hulpverleners, uh, in de breedste zin van het woord. Het Platform noemt het opvallend dat mantelzorgers en vrijwilligers... vrijwel nooit de fout ingaan. Het weer vanochtend begint met af en toe regen. De neerslag trekt naar Duitsland weg. Daarna blijft het droog, maar wel bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. En dan wordt het 17 graden in het noordwesten en 23 in Limburg. Deze kwaks bij de AWB, hoe staat het met de ochtendspits? Nog iets meer dan 100 kilometer file. De zaken die opvallen zijn de A4, Den Haag richting Amsterdam. 7 kilometer voor knooppunt de Nieuwe Meer. Had allemaal te maken met een vrachtauto die stilstond op de ring A10. Tussen Meer en Amsterdam, Slotenvaart staat 4 kilometer. Rijstrokken zijn weer open. Op de A12, Utrecht-Den Haag, 5 kilometer bij Zevenhuizen. Dat heeft te maken met problemen vanochtend op de A20 bij Moordrecht. Ook daar zijn alle rijstrokken weer open. A12, Utrecht, Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag. Het Malieveld, 9 kilometer. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door werkzaamheden in Den Haag zelf. A27, Almere Utrecht, tussen Huizen en Hilversum, 8 kilometer. Het, het bij Hilversum, de linkerrijstrook is dicht. En wat meer drukte dan normaal op de A28, Zolle Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort, 9 kilometer. Blije eindexamenleerlingen, opgeluchte docenten... en eerlijk vlees hoort u zo dadelijk over twee minuten.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 Net die speciale extra's. En dat voor een bijzonder interessante prijs. Stel nu uw ideale business edition samen op Audi.nl. Audi. Voorsprong door techniek. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op Cent.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Als dat waar is, en eigenlijk heeft hij dat al toegegeven, deze man... dan ben ik daar woest over. Dan zijn dat vieze spelletjes. En dit was niet het laatste woord dat is gesproken... over de plek van Geert Wilders bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Nee, zeker niet. Kamervoorzitter Anuska van Miltenburg... nodig vandaag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer bijvoorbeeld al uit om te praten over de kwestie rond het mogelijk weren van Wilders op 30 april. Gebeurt op verzoek trouwens, van de pvv leider zelf, Geert Wilders. Draait om de vraag of die nou wel of niet bewust uit de commissie van in- en uitgeleide is gehouden bij de inhuldigingsplechtigheid van koning Willem Alexander. Magheet Boer in Den Haag, Margeet de kou is bepaald nog niet uit de lucht. Nee, zeker niet. Kijk, gisteravond heeft de senaatsvoorzitter een brief gestuurd. Maar ja, die brief die roept weer allerlei vragen op. En daarom wil Geert Wilders eigenlijk dat alle fractievoorzitters bij elkaar komen. Dat heeft hij gevraagd aan Anouska van Miltenburg. Zij gaat het organiseren. En de bedoeling is dus dat zij vandaag nog eens spreken over deze kwestie. Ja, wat voor vragen leven er zo al, Margeet? Nou, um, kijk, de aanleiding is natuurlijk dat artikel gisteren in de Volkskrant. He. Daarin stond uh, dat de Eerste Kamervoorzitter een kunstgreep heeft toegepast om Wilders uh, buiten die commissie te houden. Een hele eervolle plek zou dat geweest zijn. Um, de graaf, die Kamervoorzitter, die zei dus ja, dat dan toch het beeld zou ontstaan uh, dat uh, Wilders naast die nieuwe koning heel veel aandacht zou krijgen. En dat vond hij niet zo fijn. Dat had hij allemaal in zijn achterhoofd. Nu heeft hij een brief geschreven die is gisteravond laat uh, gestuurd naar de Eerste Kamer. En daarin zegt hij ik heb helemaal geen kunstgreep toegepast. En dan Legt hij in die brief omstandig uit hoe zo'n commissie tot stand komt? Nou, dan zie je dat dat een enorm gepuzzel en geschuif is geweest. Nou, daar zullen de fractievoorzitters, de partijen, vragen over hebben. Uh, want ja, dat is allemaal niet zo heel vanzelfsprekend... hoe er geschoven is door de Kamervoorzitter. Kijk bijvoorbeeld, uh, ze hebben als eerste gevraagd de SGP Holdijk. Die zit in de Eerste Kamer, ver uit de langzittende. Meer dan 8000 dagen is hij al uh, in de Kamer. Logisch dat hij gevraagd is, een SGP'er. Dan gaan ze in de Tweede Kamer kijken, komen ze uit bij Kees van der Staaij ook een van de langzittende Tweede Kamerleden... ja, dan heb je twee SGP's, een beetje lastig. Um, dus dat moet anders. En dan gaan ze naar Holdijk toe, van de Eerste Kamer... om te zeggen, van, kun jij niet uh, uit die commissie gaan? Dat is natuurlijk vreemd. Waarom neem je juist Holdijk, de langzittende, verreweg... om te zeggen, kun jij je plek niet afstaan? Het is toch veel voor de hand liggender om dat aan Kees van der Staai te vragen? Maar ja, als je het aan Kees van der Staai zou vragen... dan zou de volgende... Geert Wilders geweest zijn die in de commissie zou zijn gekomen. Dus dat roept vragen op. Ook andere vragen, de rol van de voorzitter van de Tweede Kamer... Arnoeska van Miltenburg. Gisteren gaf zij heel duidelijk aan van... ik weet helemaal niks van deze kwestie af... De brief die de Eerste Kamervoorzitter heeft geschreven... daarin staat steeds dat alles is gebeurd in nauwe samenspraak... met de voorzitter van de Tweede Kamer. Nee, nou ja, Dat betekent dat er nog wel vragen leven... her en der bij allerlei partijen en natuurlijk bij Geert Wilders. Vandaar dus het verzoek om met z'n allen om tafel te gaan... om te kijken hoe verder te gaan in deze kwestie. Want voor Geert Wilders is het natuurlijk belangrijk... dat hij een meerderheid houdt die hem steunt. Dat was gisteren zo. De vraag is dus of dat vandaag ook zo zal blijven. Daar hoopt hij natuurlijk op, vandaar dit gesprek. Ja. En hij hoopt ook dat ze er in Den Haag nog heel lang over gaan praten? <laughs> uh, ja, dat lijkt me logisch wat hem betreft. Maar je merkt ook wel bij de andere partijen hoor, dat ze het hoog opnemen... als het klopt dat een volksvertegenwoordiger bewust is buitengesloten. Ja. Want dan wordt het een principiële kwestie. Uh, maar het uh, kan ook zijn dat ze genoegen nemen met de brief van de Eerste Kamervoorzitter. Dan is de zaak snel afgedaan. Daar lijkt het nu nog niet op. En nog een uh, leuk detail voor vandaag is dat behalve dit gesprek met de voorzitter van de Tweede Kamer en alle fractievoorzitters... Geert Wilders ook nog op bezoek gaat bij koning Willem-Alexander. Want de nieuwe koning nodigt de fractievoorzitters uit om kennis te maken. En vandaag maakt hij kennis met Geert Wilders. Eventjes nog, Geert, want er is natuurlijk eerder gedoe geweest... al rond Anouska van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer... over hoe zij de debatten leiden... Zou dit extra beschadigend voor haar kunnen zijn, mocht zij toch hier een deel in hebben gehad? Nou ja, als dat zo is, dan uh, heeft zij natuurlijk ook een probleem. Je merkt in de brief van de voorzitter van de Eerste Kamer dat hij steeds haar erbij betrekt. Ze was gisteren heel erg stellig, dus als zij uh, haar verhaal staande kan houden... ja, dan is er niks aan de hand. Uh, raakt zij meer betrokken in deze kwestie, dan wordt het uh, ook voor haar uh, moeilijker. Goed. Wij uh, houden het in de gaten samen met jou, Margreet. Dank je wel voor nu. Tij is de laatste week aan het keren op de financiële markten. Aandelenbeurzen kleuren rood. En op de kapitaalmarkten loopt de obligatierente op Wall Street. Sloot de toonaangevende de Dow Jones-index weer onder de 15.000 punten. En in Japan ging de Nikkei-index vanochtend keihard onderuit. Met meer dan 6 procent. En ook in Amsterdam gaat het bij de opening niet goed. Economieredacteur André Meijema, André, waar komt die somberheid vandaan? Nou ja, die speelt er op sinds half mei, Marcel. Want de algemene stemming is een beetje... We hebben een recessie in Europa en die is behoorlijk diep... want alle rapporten die verschijnen van links en rechts uit... zowel het eigen land dan wel het buitenland... indiceren allemaal voor dit en voor volgend jaar een lagere economische groei. Het gaat helemaal niet lekker. Groeivertragingen in Azië, bijvoorbeeld in China, Japan. Kortom, de echte doorzittende groei die blijft uit. En eh, dat zien we natuurlijk in eigen hand des te meer. Deze week alleen al eh, komen er drie rapporten in de Nederlandse bank hebben gehad. Rabobank was eergisteren en morgen komt het Centraal Planbureau met de beramingen voor dit en volgend jaar. Ziet er allemaal niet zo best uit. Plus spanningen in Europa, want eh, wij hebben problemen om onze begroting op orde te krijgen, schulden weg te werken. Maar dat geldt ook voor andere landen. En als de economie tegen zit, ja, dan wil het helemaal niet lukken. Dus je ziet weer spanningen bij de, de Bostel de Grieken en de Portugezen. En dat alles vertaalt zich eigenlijk een beetje in dalende beurskoersen... en oplopende rente op de kapitaalmarkten. Ja, maar je zou toch kunnen zeggen dat overheden, centrale banken... Eh, doen wat ze kunnen om de economie te stutten. Ze pompen er vaak miljarden in. Geeft dat geen vertrouwen? Is dat wat er ontbreekt? Nou ja, dat gaf zeg maar, in, in, in aanvang wel vertrouwen, want er gebeurde iets De vet. De Fed nam echt hele, hele imposante eh, maatregelen. De ECB, de Europese Centrale Bank, nam hele stoere maatregelen... en pompte er ontzettend veel geld in, nog altijd hoor... De, de, de Amerikaanse centrale bank koopt elke maand voor tientallen miljarden staatsobligaties op om daarmee de economie en banken en het financieel stelsel te stutten. De Europese Centrale Bank heeft voor meer dan duizend miljard aan, aan, aan banken en Europese landen verstrekt. Dus China, Japan zijn op dezelfde wijze ook drukdoende. Dat is op zich natuurlijk allemaal wel echt geld. En het helpt ook wel, Dat geeft ook wel vertrouwen... dat de instanties, de overheden, de banken, de centrale banken dan de, de, de, de economiebeheerden te de, de, de schragen. Maar in feite is het natuurlijk allemaal kunstmatig geld. Lees lucht in de economie geloof. Het is geen normaal geld, het is extra geld dat erbij komt. Het is een diffusie, je ligt om het zo te zeggen aan de beademing met z'n allen... Ja, en dat, dat helpt dan wel. En dat hoopt toch wel daarmee de patiënten kunnen overleven. Maar op een gegeven moment moeten de patiënt ook weer los van al die knopjes... En, en draadjes en slangetjes en op eigen benen staan. Dat moment breekt nu aan, want je kunt niet met dat geld blijven doorgaan. Die geldpersen blijven laten draaien. En de signalen waren de voorbije weken ook vooral... dat met name de Amerikaanse overheid zo van plan zijn... om binnenkort, op de termijn... dus te stoppen met die, die kunstmatige oppompen van de economie. Ja, en... Dan is het gevoel bij, bij beleggers, bij economen van uh, oei oei, zijn we wel in staat om dan zelf op eigen kracht verder te gaan en zelf te blijven ademen. Ja. Nou, en dat gevoel dat vertaalt zich nu een klein beetje in terugtrekkende bewegingen bij investeerders en beleggers, met name op de aandelenbeurzen. Goed, nou dan kijk op de schermen. André, ik zei het al, in Amsterdam gaat het ook niet goed. Met wat voor minnen uh, zijn we van start gegaan in Europa? Dieke minnen van zo'n rond 1,5%. Ik sta nu op dit moment op een verlies van 1,6% op 342. En dat is net zoveel als op 1 januari van begin dit jaar. André Meijnemaag vanaf de Economie. Redactie over de beurskoersen gaan omlaag wereldwijd. De Standen op de weg. Kees Kwaks van de ANWB. Ja. Ook die gaan omlaag, maar Kijk. dat heeft natuurlijk zo gek veel consequenties. Nee, dan. dat is wel, wel prettig de... juist, ja, ja, precies. Um, kilometer 80 is er nog over. De A4, de richting Amsterdam bij Battenverdorp, 4 kilometer. De A10 tussen Slotermeer en knoppen die meer, 5 kilometer. Die file is voor een groot deel veroorzaakt door die vrachtauto met Tech... maar die is alweer een tijdje weg. A12, Utrecht, Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen, 5 kilometer. Nasleep van een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht... tussen Huizen en Hilversum, 8 kilometer... En de A28 Zollen-Amersfoort 7 kilometer tussen Nijkerk en Amersfoort. Ten slotte de A50 Os-Arnhem, voor knapend grijzoord 7 kilometer. De Taskforce Voedselvertrouwen presenteert vandaag een actieplan. Want het vertrouwen in ons eten heeft nogal wat te lijden gehad de laatste tijd. De NOS onderzocht het en constateerde dat er nogal wat onregelmatigheden worden geconstateerd. In de voedselbranche en door de voedselbranche, maar het wordt niet gemeld. En Mark-Robert Visser is vanochtend in Utrecht bij slager Marcel Wouters. En die doet het allemaal zelf. Ja, uh, ik zie, de klok loopt door. Het is, uh, u heeft een hoop te doen? Ja, ja, ja, het is een drukke dag. We zijn bestellingen aan het maken. Die worden morgen allemaal bij de landwinkels uitgeleverd in de regio. Laten we eens even kijken wat er allemaal... Mag ik even Goed. in uw koeling kijken? Ja, zeker. U bent, u bent dik gekleed. Dat scheelt... Uh. Ja, ja, is ja, ja. Dik gekleed. Dik gekleed, ja. ja. ja. <laughs> Ja, we ik net al uitgebreid een vrouwenkoeienbil uh, kunnen uh, be bewonderen. Ja, klopt. Die afgelopen maandag is geslacht. Wat ja. hebben we nog meer in de aanbieding? Ik heb een sucade liggen van dezelfde koe. En uh, ja, die moet ik nog afvliezen. Kijk, die, ja, dat ziet vliezen. Ja, ja. Ja, ja, hij zit nog in de vliezen. Zo heet dat ja. in uh, vaktermen. Ja. Nou, dat snij ik netjes kant, vlies ik af. Ja. En dan kan ik zo op de draad mooi sucadelapjes snijden. Meneer Wouters, dit is, mag je met recht zeggen, uw... Vlees? Ja, ja, ja. Eigen, eigen kweek, eigen opfok. Ja. Dus, uh, op... Uit de streek? Uit de streek, uit de, de krommerijnstreek. Dan groeien de koeien op. Ja. Koeien, koeien lopen zomers buiten. En uh, ik ben geïnteresseerd in het vlees. Dus uh, melken doe ik niet. Op het moment dat de kalveren geboren worden, blijven de kalveren bij hun moeder in de wei. Het is beter voor het welzijn van de beesten ja. en makkelijker voor mij ook. Vandaag presenteert de taskforce voedselvertrouwen een actieplan. Want het vertrouwen in voedsel en in de ketens is, heeft nogal wat klappen gekregen. Hè? We ja. worden eigenlijk aan alle kanten belazerd als je er goed over nadenkt. Ja, zo zou je het bijna kunnen noemen inderdaad. Ja. Maar uh, als ik dit zo hoor, uh, meneer Wouters, dan uh, bent u eigenlijk de keten? Zo'n beetje wel, ja. We, we, we, we beheersen het helemaal van het uh, begin tot het eind. En dat is mooi, dan heb je echt het gevoel dat je met een vak bezig bent. En de grote bedrijven kennen de consument niet. Dus taal, ja, dat werkt eigenlijk dat soort fraudes ook wel een beetje in de hand... Ik kreeg vanmorgen een reactie uh, op mijn weblog, uh, bedankt daarvoor overigens, van een imker uit Limburg. Die schreef dus een heel belangrijk onderwerp. Uh, als je naar honing kijkt in de supermarkt, komt het ook vaak uit het buitenland. Het is vaak van een mindere kwaliteit. Terwijl we hier in Nederland ook honing maken. Het is nog gezonder ook, tegen hooikoorts enzovoort. Uh, dus er moet meer aandacht zijn voor lokale producten. En ja, de consumenten moeten daar ook meer mee bezig zijn. Uw klanten... Zijn die er bewust mee bezig? Jazeker. Ja, zoeken het Hoe echt Hoe merk op. je dat? Nou ja, we bieden het uh, in de eerste plaats al heel uh, als, aan als een specialiteit. En uh, daar moet je gewoon aan werken. En dat, uh, ja, dat kan door middel van verschillende uh, mediums, ja. uh, Twitter onder andere. En uh, het speelt meer en meer, ook door de schandalen onder andere. Men gaat bewuster ermee om. En uh, ja, dat, uh, dat kun je merken. Ik, uh, ik merk dat de consumenten het proberen. En uh, meer en meer mensen gaan om. Het is, het is goed. Ja. En het is uh, lang zo duur, duur niet als wat men zegt. Wat verwacht u van zo'n actieplan, van die, van die taskforce... Nou, er zal vast het een en ander aan het licht komen. Daar ben ik best van overtuigd. En men heeft ooit de verplichting gesteld om ingrediënten weer te geven op een etiket. Maar als het onder een bepaald percentage blijft, hoeft het weer niet. Of je mengt het met iets. Of, nou ja, men, men gaat op zoek naar alternatieven om toch de cijfers uh, te beïnvloeden. Bent u zelf wel eens in een verleiding geweest? Nog nooit. Nee, <laughs> absoluut nooit. Nee, ik ben zelf ook een lekker bek. En uh, ik, uh, ik wil de beste b-stuk aanbieden die er is. Uh, en dat doen we er door middel van Rijnrund in de plattelandswinkels. Uh, u gaat zo meteen uw ronde weer doen? Jazeker. Ja. Deze, deze bil die hier op tafel ligt, daar moet nog even wat mee. Dan moet ik, uh, die moet ik nog even afvliezen, splitsen, zo heet dat. Dan wordt die geportioneerd, gevacumeerd... en dan wordt die uh, helemaal uh, netjes aangeboden aan de consument. Ligt die weer in het schap van het weekend. Marcel Wouters, uh, bedankt. Succes vandaag. Dank u wel, dank u wel. En de groeten uit Utrecht. En de groeten terug... Je kunt meer over Marcel Wouters en Marco Visser vinden op onze website, nos.nl. Ilse de Lange. Twee jaar na de onafhankelijkheid dreigt zuid soedan een uiterst repressieve staat te worden. Persvrijheid en vrijheid van expressie staan onder druk. Marie Bojoy werd vorig jaar door de inwoners gekozen tot de beste vrouwelijke artiest. Zeg maar. De zuid soedanese hiel de lange. Maar de autoriteiten vinden haar veel te sexy. En de nationale radio eh, daar is dan ook verboden haar song Chap Chap te spelen. Afrika-correspondent Koert Lindeyer zocht erop. If you want me chap, chap. sexy ladies chap. chap. Single guys, chap chap, chaladies, chap chap, oh, oh, chap chap, chap chap. Chop chap, Mary, waar gaat deze song over? Ja, ah, de song is heel kachiat. To begin with, the verse is very catchy, because it's the word sharp sharp. Let us do it quickly, quickly. Everything has to be sharp, sharp. Even if you want, like now we are doing interview, we have to do it sharp, sharp, because we have next appointment. <laughs> we need also to go sharp, sharp. Het is een heel pakkend liedje. Laten we alles snel doen, chap chap. Ook dit interview. Most of the people they are questioning why you are singing about sharp sharp. We don't want sharp sharp. Why you have to be like sharp sharp? And they are taking it in a way that we like. We are telling them that we have to have sex sharp sharp. Maar veel mensen hier in zuid sudan denken dat ik het alleen over seks heb, over een vluggetje. That to encourage the young people and the young generation on how to go through the marriages, it has to be Shop Shop. It has to be between you and your partner and has to be shaped. If you want to introduce me to your mother, you have to introduce me to be Shop Shop. Maar het gaat ook over gedwongen huwelijken met bruidprijzen. Ik zing dat je niet eilang met ouders moet gaan onderhandelen over een huwelijk. Als je van iemand houdt, doe het chap. chap. Yeah, that was discussed in parliament as well of South Sudan. And that uh, this song should be banned from the radios because it's teaching our children bad manner. What is Shapcha? Over mijn song werd in het parlement gediscussieerd en de parlementsleden besloten dat het lied niet op de nationale radio mag worden gespeeld. Want het leert de jeugd slecht gedrag. Alelayom kois I met you, baby baby. De Journalisten worden aangehouden in zuid soedan en ze worden gearresteerd. Soms worden ze zelfs vermoord. Artiesten worden gemuilkorfd. Voel je je nou eigenlijk nog wel thuis in zuid soedan I feel at home, yes. This is my home. I home is home. And there is no way you can discriminate your home. But I know that. The reason why I'm here I, I we need our home to be changed because when the SPLA SPLM fought the war they were fighting for the change that all of us we are fighting for Ja ik voel me hier thuis maar ons thuis moet veranderingen ondergaan daar vocht onze bevrijdingsbeweging het SPLA destijds voor Hey listen we want to tell them you know we have we fought for the freedom and when we fought for the freedom we fought for the change and this is the change exactly we want we want the freedom of the people the freedom of speech and the freedom of of of dressing, expression to express yourself or whatever you are, and leave me do my business as well. <laughs> we willen onze leiders vertellen. Wij vochten voor vrijheid. We willen vrijheid om te kleden zoals we dat willen. We willen vrijheid van expressie. Laat me mijn vak kunnen uitoefenen. <middels> Marie Bojoy zingt Tjap tjap en Koert Linde sprak met haar. Het is bijna half tien. We gaan nog even naar de examens. Veel gedoe natuurlijk de afgelopen dagen. Gisteren zijn ze toch geldig verklaard en dus beleidschap op veel scholen, zo ook op het Sint Jans Lyceum in Den Bosch. Verslaggever Theo Verbrugge is daar al de hele ochtend. Theo, wat gebeurt daar op dit moment? Ja, ik zit nu in het kamertje met niet-storen stilte. Een aantal docenten gebogen over cijferlijsten. Vanochtend weten ze wat Cito heeft aangegeven hoe de punten moeten worden. Nu zijn ze precies aan het uitrekenen welke student straks geslaagd is en welke niet. Dus hier is een ingetogen, spannende sfeer. Straks weten we meer. Maar in de docentenkamer een uurtje geleden was de sfeer een stuk uitbundiger.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 dat er uh, toch op scholen uh, wel wat te doen is. Dus het is toch nog eventjes afwachten, denk ik. Blijft toch een beetje nog een dreiging? Ja, ja vind ik wel. Wat, wat zegt u? Nee, ik maak een grapje. Ik, zeg, ik heb er zelf een gekocht. Nee, want het zou een <laughs> idioot zijn natuurlijk. Maar uh, ik vind dat er wel erg veel ophef over wordt gemaakt. Ik, uh, ik las vandaag dat, uh, dat het uh, goed is dat mensen gewoon uh, vervolgd worden... als ze een overtreding hebben begaan. En uh, uh, dat vind ik te dat dat de weg moet zijn. Maar, maar niet. niet al die leerlingen Precies. die er niks ja. mee te maken hadden op stank te jagen ja. en docenten? Ja, inderdaad. Dat is mijn standpunt. Ja. Maar wordt het een leuke dag, de Zoomer gaat? Het wordt zeker een leuke dag. Vooral ook omdat vandaag je vandaag jarig ben. Gefeliciteerd. Oh, ah, ja, dank je. Ja, het, het Openbaar Ministerie zegt trouwens dat die gestolen eindexamens wel ook zijn doorverkocht. En wel ook aan leerlingen op Brabantse scholen. Wordt daar zorgen over gemaakt? Nee, op een of andere manier maken ze daar geen zorgen over zich hier. Ze zijn hier nu vooral blij dat even de ellende voorbij is. En dan hopen ze dat leerlingen die inderdaad gefraudeerd hebben, dat die straks opgespoord worden door het Openbaar Ministerie en dat ze dan vervolgd worden. Maar dat de grote bulk leerlingen nu lekker vooruit kan. Dus nu uitrekenen wie er geslaagd is vandaag en wie niet. Vanmiddag bellen, dan leerlingen ontvangen die niet geslaagd zijn of nog niet. En dan is er om vijf uur een barbecue en dan is het echt feest op de Sint-Jans, meneer Bouwman. Ik hoop dat we echt weer eens kunnen vieren. Ik moet zeggen, de eerste berichten zijn niet zo gunstig. Het lijkt erop alsof met name de kernvakken Engels en Wiskunde breekijzers zouden kunnen zijn. Dat is een nieuwe regeling ja. en dat zou ertoe kunnen leiden dat het percentage wat tegenvalt. Oh, nou, ze hebben het toch nog niet zo blij in de bos. Nou, voer de spanning nog maar even op daar. Theo Verbruggen vanuit Den Bos en iedereen die zit te wachten, heel veel sterkte. Ja, zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal. Wij wensen u nog een hele fijne dag. Bijvoorbeeld bij de collega's van de Caro. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wat dag, goeiemorgen. Het openbaar ministerie gaat de uitspraken van de oud-premiers Lubbers... en van Acht over die kernwapens op Wolkel onder de loep leggen. Zijn ze gedaan? Hoe zijn ze gedaan? En zijn ze dan ook strafbaar? ik weet niet of je het is opgevallen, maar Lego-poppetjes... Ja. die zijn in de loop der jaren steeds bozer gaan kijken. Ze zeggen het. Ja, ze zeggen het. En dat zie je soms ook. Onderzoek door nieuw, uh, nieuwe Nieuw-Zeelandse wetenschappers. Die hebben 6000 poppetjes onderzocht. En die vinden het allemaal een hele slechte ontwikkeling. Maar oh, is okay. dat ook zo? Mm. Belangrijke kwestie. Kom meteen bij de KRO's. Dus. <lacht> Radio <Lego -poppeten. lacht> We gaan nu naar het laatste nieuws door ant Veel ziekenhuizen declareren hormoonspiraaltjes die patiënten zelf hebben gekocht. Zorgverzekeraar Agmea vermoedt dat een aantal ziekenhuizen schoemelt. Patiënten die een spiraaltje willen laten plaatsen in het ziekenhuis... moeten het voorboedsmiddel eerst zelf kopen, later bij de verzekeraar declareren. Gynaecologen krijgen uitbetaald voor zowel het plaatsen van het spiraal... als het aanschaffen van al Dus de verzekeraars. Een eerste controle onder ongeveer 25 ziekenhuizen... is door Agmea 600.000 euro teruggehaald. Voedselfraude wordt in Nederland niet of nauwelijks gemeld. Voedsel wordt geregeld getest. Maar als uit die test blijkt dat er iets anders in zit dan op het etiket staat... wordt dat niet aan de Voedsel- en Warenautoriteit gemeld. Over de afgelopen twee jaar kreeg de NVWA zes meldingen van fraude. Maar uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat in werkelijkheid veel vaker is gefraudeerd. En het hoogwater in het overstromingsgebied rond het Duitse stadje Lauenburg is wat gezakt. De pijl daalde afgelopen nacht met 6 centimeter tot 9,5 meter. De situatie is gestabiliseerd en er zitten geen scheuren in de dijken. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Kees Korts, het was toch nog een uh, ja, noemen, taaie ochtendspits. Hoe lost ja, die nou dan toch wat op? Ja, typisch taaie donderdagochtendspits. Die lost ook meestal wat later op. De rest van de week waren we er al vanaf. Nu nog niet, kilometer of 50 is er nog over. De A10 tussen Meer en Knoop het Nieuwe meer, 5 kilometer. Oorzaak was een stilstaande vrachtauto die al lang weer weg is. Op de A27 Almere Utrecht tussen afrit Almere Haven en Eemnes, 4 kilometer. Nasleep van een ongeluk. En ook twee files waarvan de nasleep van een ongeluk is, de A28. Zorgsvolle Amersfoort, bij Amersfoort 3 kilometer. En op de a 50 Os richting Arnhem. Voor knopend Grijzoord, 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het Openbaar Ministerie legt de uitspraken van Ruud Lubbers en Dries van Acht... over kernwapens op volkel onder de loep. Zuid-Korea wil eenwording met Noord-Korea volgens Duits model. Lego-poppetjes gaan steeds kwaaier kijken. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Leiden. Waar een Nederlands museum nog even meedeint op een oude Duitse hype.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 Het openbaar ministerie, dames en heren, gaat de uitspraken van de oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Acht over kernwapens op de vliegbasis Volkol onderzoeken. Maandag bevestigde Lubbers in een interview de aanwezigheid van kernwapens op de vliegbasis daar. En gisteren deed Dries van Acht dat ook nog eens dunnetjes over in diverse radioprogramma's. En daarmee zouden beide heren mogelijk een staatsgeheim hebben onthuld, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar iedereen wist het toch al? Ja, maar dat maakt het niet minder staatsgeheim. Hè? Um, en een geheim trouwens, is toch iedereen alleen maar... wist het al. Uh, er zijn vermoedens in die richting, uh, ook in de WikiLeaks, uh, documenten leken naar voren te komen. Uh, maar degene die een ja, weet van een staatsgeheim, ja. uh, die kan daar uh, al zijn er allerlei vermoedens uh, dat het niet zo geheim meer is. Uh, geen mededeling over doen. Maar een geheim is toch alleen maar geheim als, iemand, als niemand als, als niemand weet dat het waar is? Nee, nee, nee. nee. Zo werkt het niet. Een, een staatsgeheim dat is een klassificatie die je op een bepaalde uh, soort informatie geeft. Hè. Ja. Dat is dus een besluit dat zegt dat dit uh, een staatsgeheim is. Ja. Dat is via het ministerie van Defensie uh, gelopen. Ja. En dat kan je alleen maar staatsgeheim afmaken ja. door het te declassificeren. Ja, dus door niet, een uh, andere stempel op te zetten? Door een andere stempel op te zetten, ja. Juist. En tot die tijd is het staatsgeheim en hoor je daar dus je mond over te houden. En zeker als oud-premier? Precies. Nou zegt het Openbaar Ministerie een beetje cryptische zinnen, eerlijk gezegd, deze dagen. Um, dit betekent niet dat we ergens van uitgaan, maar we willen eerst uh, uitzoeken of die uitspraken inderdaad op deze manier zijn gedaan. Nou, dat zijn ze, want dat hebben we allemaal kunnen lezen, kunnen horen en kunnen zien. Mm -hmm. uh, en het is goed mogelijk dat de gedane uitspraken geen enkel gevolg hebben. Waarom gaat het Openbaar Ministerie kijken naar uitspraken waarvan we al lang weten dat ze gedaan zijn en hoe ze gedaan zijn, als ze, als ze, ge als ze er geen strafrechtelijke component in zouden zien? Nou, er zitten twee stappen in die redenering. De eerste is natuurlijk, we moeten, wat ik u zojuist ook al aangaf... even kijken of het werkelijk een staatsgeheim is... Uh, is dat zo uh, en wie heeft dat dan zo als zodanig geclassificeerd? Ja. Dat moet uh, duidelijkheid over ontstaan. Tweede stap is natuurlijk uh, hoe het OM de ernst hiervan inschat. Vinden ze nou ook? Hè? Het OM heeft een mogelijkheid om te zeggen we gaan wel of niet tot vervolging over. Uh, voor sommige zaken die ze niet serieus uh, of ernstig genoeg achter kunnen zeggen nou, dat gaan we niet vervolgen, dat gaan we niet bij een rechter voorleggen. Ja. Uh, dus dat zou zomaar eens kunnen dat ze dat in dit geval besluiten. Ja. Maar moet er dan iemand aangifte hebben gedaan? Moet de minister van, Just van Veiligheid en Justitie of de minister van Defensie aangifte hebben gedaan? Of kan het Openbaar Ministerie dit gewoon op eigen houtje besluiten? Nee, er hoeft alleen maar aangifte gedaan te worden als er een geheim uh, wordt onthuld, een, een soort amtsgeheim uh, dat uh, de, de, de, een persoon uh, in het ja. geding uh, betrekt. Uh, dan zou er een klacht uh, ingediend moeten worden. Ja. Maar uh, in dit geval kan er gewoon door het uh, OM Amshalve. Um, onderzoek wordt gedaan en ook Amtshalve worden besloten tot vervolging. Ja, Dus eigenlijk hoeft het openbaar ministerie helemaal niet te kijken... naar uh, de uitspraken zelf, want die weten we al. Dries van Acht zei gisteren, uh, maar iedereen uh, wist dat het zo was. Die dingen liggen daar natuurlijk. Uh, um, nou ja, ik bedoel, een grotere bevestiging kun je niet krijgen. En uh, Lubbers heeft het, heeft het over die malle dingen gehad... Uh, en, en dat hij daar als vaandrig was. En zelfs een, een soort van systeem heeft bedacht... om um, die dingen uh, niet al te veel te laten opvallen. Ja. Kijk, natuurlijk, zeker in het geval van Lubbers. Hè, het OM zal uh, hier voorzichtig die woorden op een goudschaaltje gaan wegen natuurlijk, want het betreft mogelijk een ernstige zaak. En dan zit er in de verklaring van Lubbers, voor, voor zover ik die ook gehoord heb, uh, natuurlijk verschillende elementen in. Uh, het eerste element is dat hij daar als zich uh, in de tijd heeft gewerkt. Ja. Uh, uh, in de jaren zestig? Ja, in de jaren zestig. Dan komt de informatie. Hij is natuurlijk ook premier geweest. Ja. Uh, geweest. Ja. Uh, en die, uh, ja, uh, daar heeft hij misschien ook het hoofde van uh, die functie uh, informatie uh, over die staatsgeheimen gekregen. Dus dat moet het OM even uh, goed uitzoeken natuurlijk. Ja. In welke context en hoe die uitspraken gedaan zijn. En ja. hoe die moeten worden gewaardeerd. Maar het is toch wel een tamelijk bi bijzondere zaak dan uh, in dat geval. Mocht het Openbaar Ministerie besluiten over te gaan tot strafrechtelijke vervolging op enige manier. Omdat het hier om oud twee premiers gaat... of van wie er nog één, nota bene, minister van staat is. Ja, maar de, uh, de, toch kan dat wel. Uh, zeg je niet, geen immuniteit uh, daarvoor. Geen strafrechtelijk... Ook niet als je minister van staat bent? Nee hoor, nee. Dus je kunt gewoon worden vervolgd? Ja. Nou ja, denkt u nou werkelijk dat dat gaat gebeuren? Dat weet ik niet. Uh, en dat zal het OM moeten wegen uh, in dit geval. Uh, daar, daar kan ik geen uh, zinnige uitspraak over doen op dit moment. Maar de, de theoretische mogelijkheid bestaat, laten we het zo zeggen. En dan? En dan wat? Wat, wat voor straffen staan daar dan op? Nou, er staat een uh, straf op als het uh, vervolgd wordt onder het delict van artikel 272 van het wetboek van strafrechten. Dan kan je 19.500 euro maximaal aan boete uh, opgelegd krijgen of maximaal een gevangenisstraf van een jaar. Maar het zou toch wel heel raar zijn dat twee oud-premiers achter de tralies... verdwijnen, zeker op hun leeftijd, omdat ze iets, be iets hebben bevestigd... wat we eigenlijk allemaal al wisten. Um, ja, daar, over die weging ga ik niet. Nee. Uh, u vroeg mij hoe de strafwaardigheid... Nee, dat weet was. ik, maar ja. Uh, dat, dat zijn <laughs> dingen waar het OM zich over zal moeten gaan buigen... Juist. Goed, nou ja, dat, dat doen ze dan. Het is wel een bijzondere zaak. Ik kan me niet herinneren dat er eerder een oud premier of een oud minister in uh, dit land uh, onder strafrechtelijke verdenking stond wegens het lekken van staatsgeheimen. Nee, mij heugt dat ook niet. Ik heb het niet echt nagezocht. Ik weet dat er een, een boel trammelant is geweest over een uh, uh, meneer Weitzel in de 19e eeuw... die een aantal dingen vertelde over koning Willem III, uh, die nogal schokkend waren. Daar zaten ook uh, informatie bij over uh, wapenaankopen, mogelijke wapenaankopen. Maar dat is wat ik ervan weet, uh, uh, meer niet. Nee. Goed, nou ja, we wachten uh, af hoe het openbaar ministerie hiermee verder gaat. De uitspraken in eerste aanleg, zal ik maar zeggen, zijn al tamelijk cryptisch. Uh, dus dat doet in ieder geval vermoeden dat, er wel dat het wel heel erg uh, geclassificeerd moet zijn... of dat het wel heel erg um, uh, bij de Amerikanen of bij het ministerie van Defensie... in het verkeerde keelgat moet zijn geschoten. Willen ze daar iets mee doen, toch? Ja, nou, de, de, dat weet ik niet of je het uh, zo zou moeten waarderen. Uh, het gaat natuurlijk om staatsgeheime informatie. Dus als het ministerie van Defensie nu gaat zeggen... ja, dat is staatsgeheim, en uh, dan zeggen ze dus ook van... ja, daar liggen die wapens. Daar moet ja. wel even uh, over worden gecommuniceerd, denk ja. ik ook, met de bondgenoten. Ja. Dus ik begrijp wel dat hier uh, heel voorzichtig aan uh, informatie naar buiten wordt gebracht. Ja, de verantwoordelijke minister wil er niks over zeggen. En uh, het is zo dat uh, uh, inmiddels ook de Amerikanen nog niet hebben gereageerd, hè? Dat zou ik niet weten, die bellen mij niet op uh, om oh nee. uh, um daarover te spreken. Nee, nee. Goed, het gaat dus strikt om de juridische uh, consequentie. Namelijk, is iets staatsgeheim of niet? En welke, uh, welke categorie, want daar heb je ook nog verschillende categorieën in, geloof ik. Ja. Um, en hoe ernstig is het dan dus ook in juridische zin... dat je dat uh, in deze tijd um, breekt, dat staatsgeheim? Ja, precies. Ja. Ik dank u zeer, Wim Hoelmans, hoogleraar uh, staatsrecht. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een vrouw uit Pennsylvania drinkt al 30 jaar elke maand 2 liter bloed van donoren om zich energiek te voelen. Gert Verderi is mensenbloed drinken eigenlijk gezond voor je? Internist Elko Meesters heeft het antwoord. Het is bloed van bloeddonoren, dus ik neem aan dat net zoals in Nederland het, het bloed van bloeddonoren goed wordt nagekeken op virussen en dergelijke. En vooral de afwezigheid van virussen. Uh, dus ongezond zal het om die reden uh, heel waarschijnlijk niet zijn. Um, en ja, dan is het toch eigenlijk gewoon een, uh, een product uit het lichaam net zoals vlees. Uh, en, en, en bijvoorbeeld lever dat is met een, uh, een heleboel eiwitten, een heleboel uh, vitamine en vooral ook heel veel ijzer. En uh, ja, als je daar dan maar niet teveel van drinkt. Uh, neem ik toch haast aan dat het, uh, het ook niet hele uh, kwalijke consequenties zal hebben... voor de gezondheid van uh, de betreffende dame. Nee, dat niet. Maar ik geloof niet dat het nou enige uh, navolging behoeft, dit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Leiden. Martijn is bij ijsbeer Knoet... die zelfs in opgezette toestand de gemoederen nog bezighoudt. Ja, zo klonk dat uh, een paar jaar geleden. Edwin van Huis, directeur van Naturalis en leider, Weer Wollen Knoet, hè, in 2006. Ja, het was, uh, vanaf het begin was het een, een, een enorme hype in Duitsland. Ongelooflijk. 11 miljoen mensen zijn naar de dierentuin gegaan om Knoet. Ja, laten we nog even hebben over Knoet. Uh, het het ijsbeertje dat verstoten was door zijn moeder... Uh, en opgevoed werd met de fles door de verzorger... Ja, en, uh, de, de, de, zijn broertje is uh, meteen overleden en uh, Knoet werd verstoten door zijn moeder. En dat was natuurlijk al een heel dramatisch verhaal. Uh, het komt sowieso niet zoveel voor dat ijsbeertjes geboren worden in dierentuin. Dus dat is ook al een prachtig verhaal. En uh, ja, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. De dierentuin besloten dat ze hem toch gingen opvoeden met de fles uh, door de verzorger. En eigenlijk vanaf dat moment hebben de Duitsers geen dag meer gemist van Knoet. Knoet ging dood 4,5 jaar later door een virusinfectie. Ook toen werd een hype, want hij werd opgezet, eh, gebracht naar het Museum vuur Natuurkunde in Berlijn. En u dacht, die hype, daar ga ik nog een klein graantje van meepikken. Ik laat eh, Knoet overkomen. Ja, wij, wij, wij zagen natuurlijk dat het uh, in, in Duitsland uh, weer enorm populair was om knoet om te zien in het museum. Er zijn 150.000 mensen geweest in een paar maanden. En uh, wij denken niet dat het in Nederland zo belangrijk is uh, als in Duitsland. Maar we dachten wel, het zou heel erg leuk zijn om hier te zien. Ik denk toch dat er heel veel Nederlanders zijn die dat nog, zich nog heel goed kunnen herinneren. Zullen we eens even gaan bewonderen? Want ja, hij verderop, daar staat hij. Lopen we even naar hem toe. Ja, daar zit hij. Het is al lang niet meer het ijsbeertje wat je in je hoofd hebt, hè? Dat kleine schattige ijsbeertje. Het is een behoorlijke ijsbeer, die zit in zijn karakteristieke pose op uh, rotsblokken. Ja, het is een flinke puber. En uh, ze hebben hem zo opgezet zoals men zei dat hij het liefst zat. Uh, dus een beetje uh, zo naar voren hangend kijken naar het publiek. Even ja, je, kunt hem, je kunt hem niet aanraken. Hij zit achter glas. Hij zit achter glas. Ja, hij, is heel, hij is erg mooi opgezet. Heel zorgvuldig opgezet. Dus uh, Daarom zit hij achter glas. Hij is in Duitsland eigenlijk helemaal niet meer te zien. Hè? Ze hebben hem een paar maanden getoond. 150.000 mensen kwamen er naartoe en toen in depot gestopt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat er in, in musea gebeurt. wordt. Er worden een tentoonstelling gemaakt en er komen mensen naartoe. En als die afgelopen is, dan, dan verdwijnen de objecten weer. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat Knut uh, een vaste plek zou, zou krijgen in dat museum. Daar hebben ze niet voor gekozen. Hoeveel mensen verwacht u nou naar deze tentoonstelling? In Duitsland kwamen 11 miljoen mensen kijken naar de levende. 150.000, ik zei het al, naar de opgezette. Ja. Hoeveel mensen komen hier naartoe? Ja, ik, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Wat, wat denk jij? Het, hij was toch wel uh, populair in, uh, in Nederland. We hebben, het ge, uh, we hebben het gevolgd. We hebben in de tentoonstelling ook allemaal die oude beelden weer. Dus je kan al die, die, die, die, die journaalbeelden zien van het, kleine, van het kleine beertje. En dan zie je toch hoe, we, hoe wij het in Nederland ook allemaal hebben gevolgd. Um, dus ik denk dat, dat Nederlanders het wel willen zien. Wij denken dat er veel Duitsers gaan komen die naar de kust gaan. En ja, het regent altijd wel eens een dag in Nederland. Dus naar Naturalis komen om, uh, om hun knoet te zien. Dus ja, uh, we gaan het meemaken. Maar ik denk eigenlijk dat het wel populair wordt. Ja, dat denk ik ook nog maar goed. En nee, zeker de merchandise, dan zie ik de ijsbiertjes al klaarstaan. Hè? U, u bent er goed op voorbereid. Oh, ja, we zullen best wat uh, kleine jongens, uh, jongetjes en meisjes hebben... Die, uh, die een ijsbiertje willen kopen in de winkel, ja. Hij kijkt een beetje weemoedig, Knoet, uit over de zaal. En daar kijkt hij tegen het achterwerk van de opgezette stierherman. Ook niet echt een fijne uitzicht. Nou, nou, maar wel iets om over na te denken. Je ziet ook wel dat hij daar over nadenkt. Knoet, te zien in Naturalis, tot en met 1 september vanaf vandaag. Etten van Huis, dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van uh, Martijn Grimiërs. Straks Zuid-Korea kijkt naar Duitse eenwording om zich te herenigen met Noord-Korea. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2003... Het was dat met jullie, hè? Wegwezen. Ja, het zijn de klinkhamertjes, die jongens die groeien op galg en rat. Wegwezen, ik wil jullie niet meer zien vandaag, begrepen? Ja, nou, uh, het spijt ons dus verschrikkelijk. Deze dag, precies tien jaar geleden, maakten de Friese Belhamels Hielke en Sietke Klinkhamer... uit de succesvolle jeugdboeken hun debuut op het wit doek. Regisseur Steven de Jong vond dat het hoog tijd werd om een film te maken over de blonde tweeling. Ik woon in het hoge noorden en op een gegeven moment toen uh, reed ik langs... Het Ter Terhorne. Dat zit vol met dingetjes, winkeltjes en noem het allemaal maar op. Toen dacht ik, hé, wat gek dat hier uh, nooit eens een filmpje is gemaakt. Zo is het begonnen. En wat hebben jullie nu weer uitgespoot? Ik zou het niet weten. Jij, u? Nee, ik ook niet. We waren ineens zomernat. Plaatselijke wij, denk ik. Ik begrijp niet dat jullie zoveel praatjes hebben. Hier zullen jullie ouders niet zo blij mee zijn, denk ik. Waren uw ouders dan wel blij met u, Zwart? Is toch is niet te wat voor De casting van de tweeling, nou, dat was een enorme zoektocht. Want ik wilde per se met een één eigen tweeling... Uh, wilde ik deze film uh, gaan maken, want dat is natuurlijk ook het unieke. Nou, ik geloof dat we er wel een stuk of 800 hebben, hebben getest... En uiteindelijk uh, hebben Koen en Jos van de Donk hebben de hoofdrol gekregen. We hadden al eerder een advertentietje van Pietje Bel gezien. En daar vroeg dus moeder of Jos alleen wou spelen. Maar dat wou hij dus niet, want dan zou hij alleen moeten. Dus dat is ook een van de redenen dat we nu ook gingen. Omdat we nu met z'n tweeën konden. En, alleen, en ook nog in een film natuurlijk. Dus daarom hebben we ons eigenlijk opgegeven. De opname van de Chameleon vond een vorig jaar zomer plaats in Friesland. Onder regie van Steven de Jong. Hij schreef ook het scenario, was medeproducent en speelde de rol van de vader van de tweeling. Mijn droom was... ...om combinatie te zoeken van zelf uh, films maken en daarin dan ook mee te spelen. Maar ik heb ook nooit dat ik iets doe dat ik denk van... ...joh, uh, wat is dat, goed, <laughs> is dat goed geslaagd of zo. Want ik vind ook dat het altijd beter kan en beter moet. Dat is een dubbel gevoel. Weten die lieve jongens wat u hier meer van klinkhamer? Ja, ik, uh, ik zal even kijken. We hadden een, een chameleonboot nodig die heel hard kon varen. Nou bleek dat er best wel veel van die nagebouwde chameleonbootjes zijn. Alleen ze kunnen helemaal niet hard. Dus toen hebben we een soort mal van een, uh, van een jetski hebben we, uh, als basis gebruikt. En daar hebben we een uh, boot omheen gebouwd. Maar dat was wel even een dingetje om, uh, nou, om dat geloofwaardig te krijgen. Ja, de recensies die waren uh, nou, over het algemeen vernietigend. Ik herinner me er één, en ik kan het natuurlijk nu uh, kan ik dat beter handelen dan toen. Want toen was ik er echt doodziek van. Maar de chameleon is een lek bootje. <laughs> Maar het moet ook aansluiten bij het publiek natuurlijk. En dat is ook wel gebleken, want er hebben uiteindelijk uh, iets van 800.000 mensen hebben een kaartje gekocht. En toen zei ik al van, nou dit maken we niet zo snel weer mee. En dat bleek ook wel. Regisseur Steven de Jong over zijn schippers van de Chameleon. De film ging in première deze dag, precies tien jaar geleden. met zijn eendags uh, succes, love and pride. Het is uh, acht minuten voor tien U luistert naar de Caro op Radio 1. Zuid-Korea is samen met Duitse deskundigen bezig... met het ontwikkelen van een model voor de eenwording van beide Korea's. Maar daar zitten ze in het noorden natuurlijk niet op te wachten. Sico van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Noord-Korea deskundige bij Instituut Klingendaal. Nou, die, uh, dat gedonder begon dan meteen. En toen uh, werd gekeken wie dan aan de onderhandelingstafel moest zitten. Want gisteren uh, liepen uh, die besprekingen al bij het begin spaak. Klopt inderdaad, uh, was op zich uh, eindelijk weer een keer onderhandelingen tussen de beide Korea's na de nodige spanningen. En uh, ja, uh, meteen al uh, onduidelijkheid. Uh, wie dan moest aanschuiven aan de tafel en uh, Noord-Korea zich weer teruggetrokken. Dus weg onderhandelingen. Ja, kun je eigenlijk wel een uh, parallel trekken tussen de Duitse eenwording en een mogelijke eenwording van die beide Korea's? Want in Duitsland moest eerst de muur weg zijn gevallen uh, en vervolgens die hele uh, communistische partijen daar zijn opgeruimd en geen, geen steun meer van, van Moskou hebben ontvangen. Ja, precies. Het is, het is op zich lastig te vergelijken, want de situatie in Duitsland was eigenlijk veel makkelijker dan in bij de Korea's. Die zijn veel meer uit elkaar gaan lopen op economisch, politiek en cultureel sociaal terrein. Maar ja, er zijn gewoon weinig voorbeelden in de wereld van landen die kunstmatig gescheiden zijn en vervolgens weer herenigd zijn. Dus ja, als je dat soort voorbeelden zoekt en naar les uit wilt trekken, dan kom je toch snel bij Duitsland uit. Ja, hoe willen ze dit voor elkaar gaan boksen eigenlijk? Nou, Eigenlijk is het voorlopig nog een theoretisch scenario. In Zuid-Korea gaan we er gewoon van uit dat het Noord-Koreaanse bewind niet eeuwig zal kunnen blijven voortleven. Noord-Korea is een van de armste landen ter wereld. Het is een hele kleine elite die daar de macht in handen heeft. En men denkt, ja, op een gegeven moment gaat, gaat het barsten. Dan, dan, dan zakt het regime daar ineen. En dan moet je scenario's hebben klaar liggen wat je dan met het land gaat doen. Dus het is voor de verre toekomst bedoeld? Nou ja, we weten niet wanneer dat gaat gebeuren. Misschien dat over een jaar, een jaar Noord-Korea al instort, misschien het nog twintig jaar, maar Zuid-Korea wil gewoon op alles voorbereid zijn. Juist, en hoe zien ze dan een mogelijke eenwording voor zich? Nou, dat is toch wel een langetermijnproces. Um, omdat de verschillen zo enorm zijn, uh, dat zal enorm veel geld gaan kosten om die economie in Noord-Korea te gaan opbouwen, om de bevolking die decennia lang is gehers en gespoeld om die weer bijna te heropvoeden. Dus dat is, eigenlijk denk maar aan een proces van misschien wel 25 jaar dat er eerst bijvoorbeeld een interimregering in Noord-Korea wordt geïnstalleerd... die hervormingen gaat doorvoeren. En pas als Noord-Korea op een bepaald niveau is gekomen... dat ze dan gaan herenigen. Maar dat kan dus zo 20, 25 jaar duren. Ja, had u het al over de gehersenspoelde bevolking. Dat was natuurlijk in uh, het voormalige Oost-Duitsland ook anders. Uh, want daar waren wel mensen uh, die niet precies wisten hoe, de, hoe het in het Westen aan ging, maar daar kwam wel veel meer informatie binnen. Hier precies. Hier weten die Noord-Koreanen natuurlijk niet beter... Want Oost- en West-Duitsland stonden veel dichter bij elkaar. Inderdaad, de bevolking was veel minder hersenspoeld. De economieën lagen ook dichter bij elkaar. Ook al was Oost-Duitsland ook veel armer. Maar de brug die overbrug moest worden was toch echt veel kleiner dan tussen beide Korea's. En vooral die hersenspoelde bevolking, dat is echt een groot probleem. Ja, goed. Dus uh, dat is een duidelijk ingewikkelde operatie. Hoe begin je aan zoiets eigenlijk? Ja, je begint inderdaad met onderzoek, Dat is nu inderdaad het nieuws dat, uh, dat men nu samenwerking met Duitsland zoekt. Men begint met met onderzoeken en ja, lessen trekken uit, uit, uit, uh, uit het verleden, scenario's bouwen. En ja, dan maar kijken, als het moment daar is, van hoe gaan we daarop inspelen. Maar het is heel lastig om, om nu, ja, out of the blue iets te bedenken... terwijl de situatie nog helemaal niet zo is dat die hereniging echt dichtbij is. Ja. Nou ja, goed, en het uh, is natuurlijk al meteen spraak gelopen. Dus uh, echt veel zin uh, hebben ze daar in het noorden, klaar blijkbaar niet in. Uh, enig idee wanneer dit uh, weer wordt vlot getrokken tot slot? Nee, de, de onderhandelingen zullen doorgaan. Het is een, een spel dat uh, voortdurend tussen Noord-Korea en Zuid-Korea wordt gespeeld. Ja. Maar die hereniging, dat kan nog wel een tijdje duren, hoor. Lijkt mij ook. En tot die tijd gaan ze elkaar voor rotte vis blijven uitmaken... daar op de 38e gaat met luidsprekers en alles wat niet meer zei. Zeker van der Meer van uh, Instituut Klingendaal en in Noord-Korea-deskundigen. Ik dank u zeer. Straks, dames en heren, staatssecretaris Wekers... vindt Nederland geen belastingparadijs... maar daar plaatst een financieel geograaf een paar fikse kanttekeningen bij. En alles over boze lego poppetjes. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, altijd een aanrader. In het vervolg, blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dat is een achtbaan van gevoelens. Ik weet niet of ik nieuwe examens opnieuw moet maken. Dat de inspectie die ongeldig heeft verklaard. Maar je vindt het prettig, gewoon. Omdat je het slecht hebt gemaakt. U mocht niet te dicht bij de koning komen, blijkbaar op die feestelijke dag. Dat bedoel je te zeggen dat dit bericht niet naar buiten had mogen komen?